Schultz wil dat de Europese Commissie zo snel mogelijk uitzoekt of Duitsland tol mag hebben op de autobaan. Schultz zegt in antwoord op Kamervragen dat het niet mogelijk is om alleen buitenlanders tol te laten betalen. In het Duitse regeerakkoord is afgesproken dat er een tolvignet komt. Omdat in ruil daarvoor de wegenbelasting wordt verlaagd, betalen per saldo alleen buitenlanders tol. Volgens Schultz is dat discriminatie. De ministers Hennis en Timmermans zijn vandaag kort in Mali geweest. In de hoofdstad Bamako spraken ze met de president en met Bert Koenders... die de VN-missie in het Afrikaanse land leidt. De ministers waren in Mali met het oog op de Nederlandse bijdrage aan de missie. Volgend jaar gaan er 370 Nederlanders heen. Timmermans is blij dat ook China militairen naar Mali stuurt. Zij gaan onder meer zorgen voor bescherming van de Nederlandse troepen. De school in Zwolle, die vanochtend werd gesloten vanwege asbest... is ook morgen nog dicht. In de vestiging van de scholengemeenschap is meer onderzoek nodig. In het gebouw krijgen ruim 1500 leerlingen les... en die zijn dus ook morgen vrij. Vanochtend werd het pand gesloten... toen duidelijk was dat er asbest in het pand aanwezig is. Leerlingen, docenten en ander personeel werden naar huis gestuurd... en het pand werd gesloten. Morgen moet duidelijk zijn of het gebouw na het weekend weer open kan. Google overtreedt de Nederlandse privacywet. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens... verzamelt Google gegevens over internetgebruikers... zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd. Het internetbedrijf koppelt persoonsgegevens... die via alle Google-diensten worden verzameld. Google wordt in zes Europese landen onderzocht.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 Twee dingen. In november 1813 werd het Koninkrijk der Nederlanden geboren. Twee dingen praat daarom met prominente Nederlanders... over hun bijdrage aan het Koninkrijk en hun gevoel daarbij. Vandaag Margrethe Rijntjes in gesprek met oud-premier Tris van Acht. Een heel goedenavond... Er is vannacht goeien, goeien CDA. en uh, vijf jaar lang onze premier geweest uh, tussen 1977 en 1982. U ziet hier te knikken, het klopt. Uh, om te beginnen vragen we deze hele week in onze serie um, naar het favoriete plekje van onze gast in ons Koninkrijk. In ons Koninkrijk. Ik heb een aantal favoriete plekjes. En ik breid het Koninkrijk voor de gelegenheid uit tot en met Indonesië. Ja, dat mag. 200 jaar koninkrijk. 200 jaar koninkrijk Toen was Indonesië nog bij ons Precies. in die periode. Nou, uh, ik heb in 79 of 80... Was het, het eerste officiële bezoek aan Indonesië gebracht... van ooit een Nederlandse premier, na 1945. Zo, ja. En ben toen uh, onder andere geweest... in het prinselijk paleis van Yogyakarta. Het Kraton, waar enkele prinsen ons ontvingen... te midden van veel glorie en luister... maar het meest opvallende was... dat ze al allebei... een prachtig, poëtisch, literair Nederlands spraken... van een schoonheid... die je nergens meer binnen de grenzen van het Nederlandse vaderland hoort. Heeft u dat gezegd tegen ze? Dat heb ik ze ook gezegd en ze glommen. ja. En dan hebben we uh, natuurlijk Suriname, zijn we, zijn we dus ook kwijt. 1975, onafhankelijk geworden. Wat is mij daar het meest dierbaar en lief? Fort Zeelandia. Want daar is mijn vriend, mijn vriend en collega Eddie Hoost... op bevel van de huidige president van Suriname doodgeschoten... Dat is geen favoriet plekje dus. Want dat vroeg ik hè eigenlijk. Maar ja, nee, nee. bent u er wel eens geweest nog? Maar het is wel, het is nee, favoriet niet. In die zin dat ik met grote vreugde heen zou gaan... wel in die zin dat het voor mij een plaats is... die een bijzondere betekenis ja, hij heeft. Ja, voor het koninkrijk. Ja, nou ja. Voor, voor het koninkrijk... als je dan iets leuks wil horen ja, over Suriname... Dus niet is niet. ook niet zo moeilijk trouwens. Nee, Dat is natuurlijk het, zoveel, het zoveelste plekje... waar je kunt... Um, waar je filosofie kunt bedrijven, en dromerij, ja. en poëzie maken, aan de oevers van de meest poëtische rivier en dat is? ter wereld, de Marowijnen. Waarom is die zo mooi? Die Marowijnen, ja, waarom is die zo mooi? Poëzie laat zich toch niet bes beschrijven. <laughs> maar dat kunt u, daar staat u onbekend dat u dat zo mooi kunt. Ja, dat, dat, dat, dat is een, een voorafbeelding van. Van de, van de eeuwigheid, de immer voortkabbelende tijd... waaraan geen begin te ontwaren valt en geen einde. Dat Je wordt ontheven aan de tijd... als je plaatsneemt aan de oevers van de Marowijn rivier. Ja, prachtig. En dan heb je, hebben we natuurlijk ons eigen land. Ook mooi, ja. Wat ik nog even wil weten over Indonesië... u kwam daar als eerste premier, hè? Uh, na, nadat het onafhankelijk ja, was geworden. Ja. Hoe was dat voor u? Ik vond het een geweldige belevenis. Een prachtige belevenis. Een magnifiek mooi land. Lieve mensen. Heel veel aardige lieve mensen. En voelde u nog iets van spanning? Ik niet. Nee. Misschien ben ik te ongevoelig... maar dat denk ik toch eigenlijk nee. niet. Ik heb allerlei ondeugden... maar niet die van gebrek aan gevoel. Nee. <laughs> um, Welke dan wel? Ja... Uh, en ijdelheid is er een van. Mm -hmm. um, maar goed, nee, ik heb het daar heerlijk gehad. Ik ben daar meer dan een week, misschien wel anderhalve week lang geweest... om diverse eilanden, Java om te beginnen. Natuurlijk Sumatra. Ja, ik weet het. Is het het dan fantastisch. Vo voormalige Borneo dat nu Kalimantan heet. Ja. Uh, uh, mm -hmm. een, een geweldige sensatie. Met een, een groot diner aan het, uh, aan, aan het eind... Waar, waar ik een toespraak moest houden in het Engels, helemaal be, be, klaargemaakt door buitenlandse zaken. Maar ik heb hem op, op een rare manier in het Nederlands voltooid en dat viel heel goed. Goed zo. Um, we moeten even naar uh, Alkmaar, want daar wordt uh, gevoetbald. Er is een Europa League wedstrijd zo. tussen AZ en Maccabi Haifa uh, en die houtkamp. Ja. Hoe staat het? Ook een mooi plekje hoor, Alt Ja, maar. zeker. Het is weer eens wat anders, hè? Zo is het. Zeven minuten na rust. AZ staat met 1-0 voor. Doelpunt uh, minuut of negen voor rust gescoord door Goudelje. Uh, en dat zou al genoeg zijn voor AZ. Meer dan genoeg om de volgende ronde te bereiken in Europa. Het uh, geliefde Europa. En dan uh, doet AZ het dus goed. 1-0 voor. We zitten in de tweede helft. En Haifa, Maccabi Haifa, de tegenstander uit Israël, heeft uh, één hele grote kans gekregen. Maar verprutsen die. Het staat dus 1-0 voor AZ. AZ tegen Maccabi, uitgaat. Dankjewel, En die haalt straks wellicht meer van jou. Um, ik zit hier tegenover drie's van acht. Uh, voetbal, ik ken u vooral als een fietsliefhebber. Heeft u iets met voetbal eigenlijk? Niks. Niks, duidelijk. Het enige, nou, het enige vooruit, dat is dat mijn, mijn, mijn kleinzoontje, van, uh, van tien jaar, nu uh, denkt dat hij zelf een kleine Messi aan het worden is. En ah, dat na, denkt na, elke opa, opa hè? Joch... Ja, dat denkt elke opa <laughs> natuurlijk ook. Dus naar dat jochie ga ik wel eens kijken... Maar het geeft me weinig, weinig vreugde om het spel te zien. Wel dat joch te zien, maar niet het spel. Nee, Maar goed, we, wielrennen wel, hè? zo kennen we u ook in de ja. tijd als premier. Um, wist u trouwens dat in 2005 wordt hij gestart in Utrecht? Dat wist u neem ik aan. Hè? Dat heb ik net gehoord. Ja. En ze gaan onder de dom doorrijden. Zo. Ja. Bent u iemand die daar dan meteen naar afreist in 2015? Ik zal waarschijnlijk wel even gaan kijken, ja. ja. Want fietst u nog wel eens? Uh, ik ben weer begonnen. Een klein beetje dan, heel voorzichtig. Na drie heupoperaties en een tussen wel erg hoog geworden leeftijd. Ja, maar ook echt op een fiets? Weer op de racefiets? Uh, ik zit weer op de racefiets. Echt waar? Uh, ik doe nog niet veel ermee. Maar ik, ik houd in ieder geval de schone schijn op. Ja, want, zo kennen we u natuurlijk ook, hé, uit de tijd dat u premier was... Um, wat beleefde u daar dan eigenlijk? U was daar natuurlijk altijd in beeld... en dan was u hilarisch en fantastisch, vond u het, en geweldig. Maar wat beleefde u, de persoon Dries van Acht, daarbovenop? Die... Ja, nou, wat ik het meest nou, het is heel, heel een, eenvoudig. Wat ik het allermeest en allerdiepst aan beleef... is dat ik het heel goed kan. Mm -hmm. En dat is fijn. En dat is heel fijn. Ja, is dat het? Dus in, in allerlei andere sporten was ik een hele of halve <laughs> Ja. Bij hockey, bij voetbal heb ik ook wel eens over een, een blauwe maandag gedaan. Uh, tennis, het was allemaal uh, huilen met de pet op. Maar fietsen, dat kon ik goed zijn. Ja, want wat kan hij dan zo goed eraan? Want dat, dat, is dat uw bouw? Want Waarom kon u zo goed fietsen? Ja, Ik heb blijkbaar een, een, een heel goede conditie daarvoor. Ja. Uh, en vooral bergop ja? kan ik veel. Ja, ja. excuus dat ik het zelf zeg, maar het is, maar het het, is, het, is wel Kan te worden gestaafd. Ja, nou ja, maar wat vooral opvallend is, is dat u zegt: Ik kon het gewoon zo goed. Dat is dus lekker. Ja. Bent u daar altijd naar op zoek geweest in uw leven? De ding die ik goed kan? Nou, ik denk dat die, uh, iedereen een voorkeur heeft om die dingen te doen die, die goed lukken. Ja, nou, maar sommige mensen die willen juist iets uh, ontginnen: een gebied wat ze denken dat moet ik ook kunnen. Ja. Uh, nou, ik, uh, ik heb meer plezier in het uh, bewerken van velden... waar de oogst gemakkelijk opgroeit. Ja. Hier, de hè? Uh, hier aan tafel. Uh, <laughs> ja, zo is het met mij in ieder geval. En, dus, nee... Uh, ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Dat is zo. Ik heb weinig, weinig geëxperimenteerd. Nou ja, wacht even. Het grote experiment was natuurlijk toch in mijn leven. Maar daar werd ik door anderen ingeduwd... Is in de politiek te gaan, want dat had ik nooit nagestreefd. Nee? Nee. Ik, kwam daarin, uh, ik, ik werd in het diepe gegooid en moest wel zwemmen. Mm -hmm. Ik ben net niet verzopen, maar meer kun je er ook niet van zeggen. Maar is dat zo? Wie was dan degene die u duwde? Nou, dat was toen op het laatste moment werd, ge, werd gevraagd om alsnog minister van Justitie te worden. Mm -hmm. in het kabinet Biesheuvel in 1971. Mm -hmm. En niemand had dat aanzoek verwacht. En ik het allerminst van. Allen. En het kwam later op de avond en ik moest binnen uren beslissen. Mijn meisje zei: Dries, doe dat maar. Wij weten toch allebei dat je dat niet kunt. Dat wordt natuurlijk niks. Maar, ach, weet je, als je over een half jaar tot een jaar weer thuis komt, ontslagen wegens ongeschiktheid, dan kun je altijd nog, als opa, straks aan je kinderen, zijn kleinkinderen zeggen: Maar opa is wel minister geweest. Ja. Ja. Luisterde u naar uw vrouw? Veel wel. Ja? Ja. En daar ben ik wel bij gevaren. Ja. Dat is een wijs meisje. Juist een wijs meisje? Meis, heel wijs meisje. Want um, wat leerde u dan uiteindelijk toch behoorlijk snel? Want u bent behalve minister ook premier geworden. Dus dat zwemmen dat ging uiteindelijk goed. Wat leerde u? Ja, nou ja. Wat is dat u zegt, politiek? U tamelijk goed, maar dat uh, tamelijk snel. Nou... Ik heb een jaar gediend, of een kleine twee, bij Bisseuvel. En toen een jaar vier, kleine vier bij Den Uyl. Mm. En pas daarna ben ik premier geworden. Dus ik heb vijf en een half, à zes jaar voortraining gehad. Ja. Maar wat dan? Wat is dat dan? Wat moest u leren? Waarvan u eerst dacht: ik ben hier helemaal niet geschikt voor dat politieke ambt. Maar u heeft dat toch afgezien, hè? Toch wel? Iets ja. ontgonnen wat, waarvan u dacht, kan ik niet? Uiteindelijk kon u het wel. Maar wat moest u leren? Nou, hoe het parlement werkt, daar begint het eigenlijk al mee. Mm. Uh, hoe die hazen lopen daar. Maar dat hele spel, dat bedoel ik. Ja, hoe, hoe, welke spelletjes er worden gespeeld, welke de spelregels zijn de geschreven en de ongeschreven. En noemen ze een spelregel die, die, vooral, die u echt dacht, oh ja, werkt dat zo? Um, ja, je moet... Uh, een, een, een regel is dat je... Uh, als minister, als het moeilijk is, uh, in ieder geval er lang over moet doen... en uh, voor je toegeeft, en vooral als je dan toegeeft... het zo doet dat je er straks wat voor kunt terugvragen. Is dat het? Is dat het in essentie? Nou, dat is wel een belangrijk punt. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rentjes. Dit weekend wordt stilgestaan bij 200 jaar Koninkrijk... en daarom uh, deze hele week oud-premiers en andere prominenten... over hun bijdrage aan het Koninkrijk. Uh, tot half negen ben ik in gesprek met de oud cda premier Dries van Acht... vijf jaar lang onze minister-president geweest. Um, we hebben eens even een overzichtje gemaakt van uw carrière. Dries van Acht werd in 1977 premier van Nederland. Wij maken geen buigingen naar links en geen buigingen naar rechts. Daarvoor was hij al minister van Justitie. Ik was dol enthousiast. Van ineens tot mijn verrassing. Dat was al een grote verrassing. Minister te mogen worden en nog wel van Justitie. Maar naast zijn politieke werk... Mijn beste, er zijn twee dingen op te zeggen. ...kennen we Van Acht ook van andere dingen. Als u nog, nog veel van zulke vragen stelt waarmee ik het zo goed eens ben... ...dan zal het interview niet lang kunnen duren. Vanwege zijn opmerkelijke, plechtige, archaïsche taalgebruik. Dat is mij toen op een ernstige schrobering komen te staan. Vanwege zijn liefde voor de wielersport. Juli is de mooiste maand van het jaar want dan voltrekt zich de Tour de France. Of vanwege de imitaties van Wim Kan. Ik honger niet naar macht, maar ik heb wel trek. En vanwege de draai die hij maakte in het Midden-Oosten-debat... Van Acht is tegenwoordig verdediger van de Palestijnse zaak. Het zijn slechts dwazen die nimmer van mening veranderen. Dries van Acht, 82 jaar, waarvan enkele tientallen in dienst van het Koninkrijk... Ik zie u echt ongelooflijk hard lachen om Wim Kan. Kon ja, u dat enig... toen ook al? Ja, dat heb ik altijd leuk gevonden. <laughs> en uh, een, een van de leuke dingen ervan is... dat Wim Kan mij ooit uit formatiebesprekingen heeft geroepen. Toen zat hij in Haagse Schouwburg. Uh, daarachter onder de balken ergens met uh, Corrie Vonk. En wilde hij uh, uh, mijn nog, uh, een heel aantal uitspraken van mij op de band opnemen om die door te kunnen oefenen <laughs> in de komende weken ja. en maanden. Wat grappig. Dus, en dat is allemaal, allemaal geheim gebleven. Maar u heeft het wel gedaan. Ik heb het wel gedaan. We zijn <laughs> veel meer pret gehad in die uren met Wim Kan... Ja. dan met de medeformateurs. want dat werd toch niks. <laughs> nee, wat een goed verhaal. Uh, dat enorme deftige uh, praten, hè? Dat, dat, dat, dat poëtische... Praat u al zo toen u studeerde, toen u, toen u een tiener was? Ja, ik denk het wel. Echt waar? Ik denk, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik herinner mij dat ik al in de tweede of de derde klas van het gymnasium... Eh, opstellen terugkreeg van, van mijn leraar Nederlands. Waar hij met een rood potloodje ondergeschreven had. Eh, mooi geschreven, maar het is wel erg ho hoge hoedentaal. <laughs> en dat was dus een half verwijt dat hij richtte aan een joch van hooguit 15 jaar. Ja, een beetje deftig. Ja, ja. Maar ja. hoe kwam dat dan? Wat was dat dan? Waarom, waar komt dat vandaan? Ja, waar komt dat vandaan? Uh, uit mijn ziel, uit mijn wezen, uit mijn nieren, als je die wilt proeven. Ik weet het ook niet, maar zo ben ik gebekt. Maar is het ook wat u zei: een van de dingen die ik ook heb, is, is een soort ijdelheid. Is, heeft dat hier ook mee te maken? Nou, misschien wel. Maar We laat dat aan de psychologen over. Ja. Ik ben, ben, ben bereid om bij, op voorhand mij aan, aan hun deskundig oordeel te onderschikken. We hebben het over uh, de bijdrages van onze oud-premiers aan ons uh, koninkrijk. Als ik aan u vraag, wat is de bijdrage van onze premier Dries van Acht geweest... aan ons koninkrijk der Nederlanden? Wat, wat komt er dan bij u naar boven? Uh, het belangrijkste, denk ik, wat ik, uh, wat ik heb kunnen doen is... Ja, u zult niet onder de indruk zijn, maar ik was het wel ben het nog een beetje. U weet het niet. Is in de allermoeilijkst denkbare omstandigheden van toen te voorkomen... Dat Nederland zich zo uitspreekt, het Nederlandse parlement. tegen deelname door Nederland. aan het NAVO-project omtrent de kruisraketten. Dat heeft met dag en nacht pleidooien. in de Tweede Kamer gekost. en is in ieder geval tot dit half resultaat gekomen. En het was meer dan de meesten hadden verwacht. inclusief Joop de Nou. Die dacht dat we die nacht zouden sneven. Mm -hmm. En dat dacht ik zelf eigenlijk ook. Ja. Um, u was. Voorstander van plaatsing? Of wilde u dat ze juist niet geplaatst zouden worden? Nee, ik vond dat wij niet, ons niet mochten onttrekken aan eh, het door de NAVO-landen gezamenlijk genomen besluit. Waaraan eh, een aantal andere NAVO-landen ook eh, zouden moeten deelnemen door reële plaatsing van, die, eh, van, die, van, die, eh, van dat raargezicht. Wij een waren schut, nou eenmaal in een afspraak aangegaan. De Malle dingen om met Ruud Lubbers te spreken. <laughs> ja. Um, want Duitsland deed ook mee, en Duitsland nog wel... onder leiding van Helmoet Schmid, de SPD, de sociaal-democraten in Duitsland. En Schmid had mij van tevoren gezegd... dat heb ik nog nooit bekendgemaakt, maar het is wel waar... dat eh, als jullie denken dat je kunt gaan, lekker moreel je lekker voelend kunt gaan schuilen... achter de brede rug van de Duitsers... die wel zullen meedoen aan deze verdedigingsactie tegen de Sovjet-Unie dan heb je het goed fout, want daar, daar zul je spijt van krijgen straks. Jij en je opvolgers. En wat zei u toen? Al dus sprak Schmid. En wat zei u toen? Ik heb het voor kennisgeving aangenomen... en ik, kon, ik had ook geen goesting om me hard tegen te spreken... want ik vond dat de man gelijk had. Ja. Is het zo uh, dat u nu, als u opnieuw voor die keuze zou staan... het klinkt alsof u nog steeds achter die keuze staat? Ja, luister, in de situatie van toen... Nee, maar daarom zeg ik nu. Zou je er nu opnieuw voor onder zijn? Onder exact dezelfde omstandigheden van toen... waarbij mm -hmm. dus de plaatsing van de kruisraketten vergezeld zou gaan... in één adem met een aanbod aan de Russen om uh, uit on te onderhandelen... weg te onderhandelen, tegen elkaar weg te strepen... wat zij aan idem dito dezelfde spulletjes aan hun kant hadden neergezet... gericht op West-Europa, mm. dan zou ik dat nu weer doen. Ja. Nee, want ik vraag het natuurlijk ook omdat we hè, inmiddels weten... dat u vroeger betrekkelijk pro-Israël was... en inmiddels bent u behoorlijk kritisch, namelijk pro-Palestijns. U zit hier hardop te knikken. Dat is juist. Dus het kan ook dat met de kennis van nu, wat nu zo'n populaire term is... Een mening wordt veranderd. Heeft u daar, he, u bent natuurlijk zelf, u wordt zelfs door mensen nu fanatiek genoemd, pro-Palestijns. Heeft u daar ook wel eens een ongemakkelijk gevoel over, dat, dat u toch nu iets anders vindt dan toen? Nee, helemaal niet. Nee? Omdat de situatie van nu geheel anders is? Of zag u hem toen? Dan dan de situatie. Niet zoals was? Nee, de situatie. Ik, ik zag te weinig om te beginnen hoor. Ik wil wel beginnen met een. Met een beleidenis. <laughs> dat ik het toen te weinig gezien heb. En dat ik een oen ben geweest. En dat ik maar niet meent goed uit, u dat dan ook? Als niet u dat goed zegt? Uit mijn, ja. Ik heb het niet van niks in een boek geschreven. Dat is eeuwig. Dat gaat nooit meer van die bladzijde af. Mm -hmm. en dat ik het niet goed uit mijn dop heb gekregen. Dan, goed, dat stel ik dan voorop. Maar dat gezegd zijn de... De situatie nu met betrekking tot... Israël-Palestina is... Heel anders. Na 30 jaar later zijn we nu. 36 jaar later bijna dan het toen was. Ja. En daarom zegt u, is dit nu gewoon wat ik vind? Namelijk, het is nu 2013 en dit zijn de feiten nu. Dit zijn de feiten nu ja. en die zijn zeer ernstig... en die tonen aan dat Israël zich vreselijk vergrijpt... aan het internationale recht. Gaan we een ander keer heel uitgebreid op in? Oké. Okay. <laughs> Want we gaan nu weer even terug naar uw bijdrage... aan ons koninkrijk. U zei dat, dat wij daaraan te danken hebben... dat die kruisraketten hier geplaatst zijn. Wat heeft u waarvan u denkt... ja, dat vind ik nou lastig om aan terug te denken... Um, ...dingen die ik fout zou nee. hebben gedaan. Nou, dat bedoelt u? Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat ja. bedoelt u eigenlijk wel? Hoor. Ja, dat bedoel ik. Nou, okay, bedoel nou, fout is, is meteen weer zo heel kritisch. Ongetwijfeld vandaan een aantal, een aantal dingen fout gedaan. Ik denk niet dat ik het, het koninkrijk... ...ernstige, kwalijke, om niet te zeggen... ...onherstelbare schade zou hebben toegebracht... ...door welke fout dan ook. Er zijn dingen die ik ongetwijfeld beter had kunnen doen. Noem eens iets. Ja, um. Ja, verdikken, maar dan zeg je wat. Maar noem eens iets. Uh, ik heb er zelfs moeite mee. Ja? Ja, maar dat zal wel aan, het zal niet liggen omdat ik zo'n zo blank verleden heb. Maar wel omdat het, uh, mijn, mijn, mijn verleden van bijna 83 jaar oud... me tekort ziet om onmiddellijk materiaal aan te leveren. Krijgt u nog wel eens mensen op straat die zeggen... Uh, zeg uh, meneer Van Acht, ik vond u in der tijd een hopeloze premier. Ik noem maar iets... Oh, er, zijn, er zijn heel veel mensen zelfs die zeggen... en dat is best leuk natuurlijk, om op je oude dag dat mee te maken... die zeggen, ik vind u nu veel aardiger dan toen. Uh, en toen had ik de pest aan u in het land en de P over u in. En, en nu vind ik u echt best aardig. Ik zou best op uw stemmen als er op u te stemmen viel. Dat komt inderdaad nogal veel voor. Mm -hmm. Ja, maar ja, maar goed... Uh, ik heb nu ook de kans niet meer om politieke fouten te maken. Nee, precies. Het is een beetje makkelijker... He? van een afstand veel makkelijker. dan de verantwoordelijkheid te hebben. Ja. Vindt u zichzelf ook leuker nu? Ja, ik ben minder gespannen natuurlijk. Ja, want het he? is een, een, een, een vak waar je gespannen in bent. Je moet wel zo verschrikkelijk op je, op je tellen passen... Mm -hmm. in, in, in dat vak. De, je, de be, je bewegingsvrijheid... ook, ook in, in, in termen van formuleringen die je bezigt is betrekkelijk gering. Gaf dat stress inderdaad? Ja, nou, soms wel. Want ik heb hele moeilijke dingen voor me gehad... Euh, zoals al die gijzelingen. Als minister van Justitie heb ik met vijf gijzelingen te maken gehad. Geen voorganger van mij heeft zoveel... in dat opzicht voor zijn kiezen gekregen... En na mij ook niet meer. Nee, Molukkers waren dat in de tijd. Als ja, we het pedagog. hebben over 100 jaar of 200 jaar Koninkrijk. Dit weekend wordt dat gevierd. Hè? De brug vanuit de Molukken nu naar um, 200 jaar Koninkrijk. Zegt u ja, dat is reden voor een feest? Of heeft u toch gezien Suriname, gezien Indonesië. daar een, dubbele, een dubbel gevoel bij? Nou, een, be een beetje feest mag. Want Nederland is niet al te feestelijk ingesteld. Dus wij zijn geen volk van lolbroeken. Dus een beetje pret maken is best, best goed hoor. Mm -hmm. Vind ik prima. Maar uh, houd er wel maat mee zou ik zeggen. Uh, want uh, nou ja. We, zijn, we maken deel uit van Europa. En als het goed is worden we steeds meer deel van Europa. Dus die, uh, die Nederlandse eigenheid zal nooit helemaal verdwijnen... maar zal dus worden ingepast... in een groter Europees, continentaal Europees geheel. Dus dat, in dat perspectief moet je de ja. zaken wel zien. Dat, dat is één... en bovendien, kijk eens even... ik ben een Brabantse jongen. Uh, ik weet maar al te goed... dat het dankzij de Franse invasie is van 1795... dat Brabant eindelijk na eeuwen te zijn geweest... is mogen gaan meedoen... Met het Koninkrijk van Nederland. Dus dat ik daar niet zo geweldig enthousiast over ben als vele anderen, zult u zeker begrijpen. Heeft u eigenlijk iets überhaupt met het Koninkrijk in de zin van onze vlag, et cetera? Het, het Wilhelmers horen? Dat is, het ontroert mij niet. Nee. En waarom niet? De, de, beste, de beste uitspraak. Ja, je kunt beter zeggen, waarom wel? Maar dat zou ik best terug kunnen vragen. Nee, de beste uitspraak die... Om, omdat het toch een soort saamhorigheidsgevoel geeft. Je hoort erbij, dat land waar... Die rivieren, dat landschap waar u overheen fietst. Koningin Beatrix heeft de beste uitspraak ooit gedaan. <laughs> die hier relevant is en het vermelden waard. En die is dat toen ze de regerings, Europese regeringsleiders toesprak... in Maastricht 1991, zij ik ben ter wille van de Europese eenheid... en dat is dus in dat geval... toen ging het om de invoering van de euro... graag bereid om mijn beeldenis op de munt prijs te geven. Die mentaliteit die daaruit spreekt, die beheerst mij ja, ook. Niet meer en niet minder dan dat. Zo is het. De NRC had laatst een, een enquête... En daar uh, werden uh, lezers, maar ook deskundigen, gevraagd naar de beste premier uh, sinds 1900. Um, bij de deskundigen. U knikt, want. Hey, u nee, hebt ik het denk dat geleden. ik het zo ongeveer weet. Vertel ja, maar. Ja. U belandde niet uh, in de top 10 van de deskundigen, nee. maar bij uh, de lezers belandt u op de vierde plek. Ja, en dan gaat u natuurlijk zeggen, ja, dat vind ik veel belangrijker... Dat, de lezers, dat ik bij de legers lezers... Nee, ik, nee, ik kan niet zeggen dat ik... Uh, ik ben geen populist. Dus ik kan niet zeggen dat ik het... Uh, dat als de deskundigen mij tamelijk laag zetten... en de lezers veel hoger... Hmm. Wat vindt u dat daar ik dan, er, dan van? Als dat, u dat alleen niet... van die lezers laat tellen... Och, ik ben er niet eens zo verbaasd over. Nee? Want u zult niet meer weten, het hoeft ook niet... dat ik in die periode drie maal achter, achtereen man van het jaar ben geweest. Hoor? Ja, zeker. En dat dus, als, dat, als, als dat kon, drie keer achter elkaar... Ja. dan moet je niet verbaasd zijn dat ik bij, bij het publiek... Nog altijd vrij hoog scoren. Want wie had dat gekozen dan, man van het jaar? Door nou, het was... zijn de mensen die daarop mogen stemmen. Ja, maar waren dat krantenlezers ook? Of wie waren dat in de tijd? De Duvel en zijn oude moer. Doet, doet er helemaal niks toe, het was zo. De Duvel en zijn oude moer. Iedereen ja. die wilde stemmen kon het. Ja. Tenminste, naar nou, mijn beste weten. Ja, en dat vindt u, ik bedoel, u denkt, dat, geldt, dat gold toen... en dat, daar hou ik aan vast. Ja, dat herinner ik me met, met pret. Ja. Hoe wilt u herinnerd worden als premier? Als iemand die zijn best gedaan heeft... Is dat alles? En die het goed bedoeld heeft. En dat is alles. Meer hoeft niet. Nee? nee. En hoe, hoe hoog scoort u in uw eigen... Um, ja, als u zelf een rapportcijfer zou moeten geven? Wat zou u, wat zou u uzelf geven? Nou, ik, ik heb mezelf veel, veel, veel beter gevonden als minister van Justitie... in die zes jaar daaraan voorafgaande... Waarom? Dan als premier vijf jaar later. Waarom? Omdat ik de minister van Justitie in mijn eigen vak zat. daar, en daar had u ik echt werkelijk expertise. ongeveer alles wat er te weten viel. Op het bekende terrein, dat had ik in de vingers. En daar heb ik met, met grote arbeidsvreugde geëxerceerd. Heel goed. Ik, uh, ik vond het uh, heel erg leuk om uh, u te spreken... over uw bijdrage aan uh, 200 jaar Koninkrijk. Morgen uh, praat Alice de Bruin in deze serie over 200 jaar Koninkrijk... met historicus Kees Vasseur En met hem praat ze onder andere uh, over Nederlands-Indië... dat ooit onderdeel was van ons Koninkrijk. Dank, ja. Dries van Acht. En tot slot, voordat we naar uh, Willemijn Veenhoven gaan... gaan we nog heel even voetballen. AZ speelt uh, tegen Maccabi Haifa. Net was het 1-0. En nu? Nog steeds, het is nog steeds 1-0. En uh, AZ zit op rozen, want ze hebben aan één puntje genoeg vanavond om te overwinteren in Europa. En dat zit er dik in, want we hebben nog ruim een kwartier te gaan. En het ene doelpunt van Goudelje staat nog altijd op het scorebord. AZ leidt dus met 1-0 tegen Maccabi Haifa. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ja, ik zei het al zo in NBN Today. Uh, Willemijn Veenhoven, de donderdagavond. Wat staat er in jouw draaiboek? Veel voetbal, uiteraard. En we hebben Frans Timmermans oh. um, over iets waarvan je denkt. Nou, heeft dat die man dat daar dat ook dat al een mening over? De Belgische zanger Stromaai. Daar is hij ongelooflijk gek op. Daar heeft hij een schitterend verhaal bij. Een heel emotioneel verhaal ook. Nou, dat leuk. Dat hoor je zometeen en nog veel meer in BNN Today. Curieus Radio 1. Het NOS-journaal van half negen. Hier is Renate Evers. CNA stopt per direct met de inkoop van kleding met angourawol. wol Eerder vandaag namen de winkelketens Wee en H&M hetzelfde besluit. Volgens een woordvoerder was CNA niet op de hoogte... van de manier waarop Angoura-konijnen worden behandeld. Op een internetfilmpje is te zien hoe de dieren in China... hardhandig worden gestript. D66 wil dat de overheid Google dwingt om niet langer de Nederlandse privacywet te overtreden. Het college bescherming persoonsgegevens zegt dat het internetbedrijf gegevens van internetters verzamelt zonder hun toestemming te vragen. En D66 vraagt zich af hoe dat mogelijk is. Minister Schultz wil dat de Europese Commissie zo snel mogelijk uitzoekt of Duitsland tol mag heffen op de autobaan. Schulz noemt het discriminatie als alleen buitenlanders tol moeten betalen. In het Duitse regeerakkoord is afgesproken dat er een tolvignet komt en in ruil daarvoor wordt de wegenbelasting verlaagd.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 Het is twee over half negen. Een hele goede avond. Sinds de ramp op het Italiaanse eiland Lampedusa is het een veelbesproken thema... wat te doen met alle vluchtelingen die Europa binnen proberen te komen... op zoek naar een beter leven. Nou, de 25-jarige journalist Maite Vermeulen die trok langs de zuidgrenzen van Europa... om zo met eigen ogen te zien wat er met deze mensen gebeurt. Nanegende haar bijzonder indrukwekkende verhaal. En zometeen het laatste nieuws over Google. Dat houdt zich niet aan de Nederlandse privacywet. En over die vluchtelingen. Sinds deze zomer is er een Europees vluchtelingenbeleid. Dat gaat allemaal samen doen. Brussel wil betere controle over de buitengrenzen. Maar dat wordt nog wel een dingetje, want de EU, EU heeft een buitengrens van 53.000 kilometer. Dus als je de aarde omgaat, is het 39.000. Zeg maar, brevener. Dus met een paar douanehuisjes kom je er niet. Nee, dat uh, kan je merken in het verhaal van mij te vermoeden. Dat dus zometeen na negen. En dankjewel, Roelof. Tot zo. Meekijken kan op radio1.nl en dan klik je op de webcam. Hey, de Ja, dit liedje dat wordt door veel mensen getipt als de hit van het jaar. Papa Ute van Stromae. Dat is een Franstalige Belg. Die wordt wereldwijd gedraaid op dit moment. Hij wordt zelfs de nieuwe Jacques Brel genoemd, schijnt het. Kortom, Stromae is hot. En wij hebben misschien wel zijn allergrootste fan gevonden. Een hele onverwachte fan. Namelijk onze minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. En zo meteen brengt hij een ode aan Stromae. Eerste sportnieuws. Jeroen Stomporth. Goedenavond. Voetbal. Ja, goedenavond. In uh, Alkmaar speelt AZ tegen het Israëlische Maccabi Haifa. En die kamp bij kijkt nu en die uh, Europese overwinning al zeker voor uh, AZ. Nou, er moeten wel heel gekke dingen gebeuren. Wil dat niet uh, zeker zijn? AZ staat met 1-0 voor na een uh, vrije trap van Martens die geheel vrij staat. Hoe kon je zo vrij staan? Door Goedelje uh, ingetikt werd. En, uh, Goed doelpunt door van AZ. AZ dat sterker is dan de Israëli's. Maar uh, ook niet echt in de problemen komt. Twee kansen heb ik gezien. Voor de mannen spelen in het groen uit Haifa. Uh, met heel veel uh, uh, supporters overigens hier naartoe gekomen. Zoveel dat er buiten het stadion nog 200 uh, op zoek waren naar kaartjes. Maar daar moet je een clubkaart voor hebben. En die hadden ze niet. Dus die staan nog steeds buiten. Uh, maar AZ staat dus met 1-0 voor. We zitten in het laatste kwartier. En eigenlijk is de wedstrijd wel zo'n beetje gespeeld. Want AZ is beter. AZ heeft de boel goed onder controle. En leidt dus met 1-0 door dat doelpunt van Goedelje. En vandaag werd het parcours van de toerstart van 2015 bekendgemaakt. De ronde van Frankrijk begint met een tijdrit van ruim 13 kilometer in Utrecht. En ook de eerste kilometers van de tweede etappe gaan door de Utrechtse straten. Burgemeester Alain Wolfse is apen trots op het parcours, want het komt ook uit eigen koker. We hebben eigenlijk het parcours helemaal zelf samengesteld. De tourdirectie heeft daar geen bocht in veranderd. Er komt ook...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 Gisteren leek het nog mis te gaan door een onverwachte nederlaag tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Maar vandaag herstelde Oranje zich door Schotland te verslaan. Zo direct de gaan we bellen met een van de Nederlandse spelers. En ook zo direct na tien uur veel Europa League voetbal. Ja. Juist. En hier natuurlijk ook veel Zeker. voetbal. Namelijk, wanneer begint het? Vijf over negen? Ja, vijf over negen. Ja. het PSV. Dat zo. Sometimes I feel like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 Some The world ain't so dull, man It's all En die houdt komt de laatste minuten weg en die van AZ Maccabi Haifa. Ja, nog zeven minuutjes. En dan uh, is AZ met nog één wedstrijd te gaan. De uitwedstrijd tegen Pauk. Uh, zeker van de volgende ronde van overwinteren. Omdat ze 1-0 voorstand tegen Maccabi Haifa. Haifa dat overigens met rouwbanden speelt. Omdat, wie kent hem niet. De bekende Israëlische zanger Arik Einstein is overleden. Ik heb mm. uh, binnen zeven. Ken jij hem? Heel toevallig. Mm. Het schijnt, ja, nee. hij, is vier, hij is 74 geworden. Ja. Uh, maar het schijnt de grondlegger van de Israëlische rockmuziek te zijn geweest. Ah, nou, ja. Daar spelen ze dus uh, vanwege zijn overlijden met rouwbanden. Nu nog een uh, vrije trap voor Haifa. Uh, we zitten in de 84ste minuut. 1-0 voor AZ door Goudelje. En uh, zelfs als zou het gelijk worden dan nog is AZ zeker van de volgende ronde. Nu eventjes nog een vrije trap tegenhouden, maar dat zal wel lukken. 1-0 AZ tijd tegen Haifa. Dankjewel. In die houtkamp. Google dan. Google houdt zich dus niet aan de Nederlandse Privacywet. Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming persoonsgegevens. Volgens het CPB zou Google gegevens verzamelen over internetgebruikers zonder dat daarvoor toestemming wordt gegeven. Voorzitter Jacob Koonstam die zegt dat Google dat achter de rug van de gebruiker omdoet. Binnen een web van onze persoonsgegevens waar we in zitten. <hijen> zonder dat onze toestemming daar gevraagd wordt. Alles wat je doet en laat op internet zo ongeveer... door hen samengevoegd wordt. Er een profiel ontstaat, cookies worden geplaatst. Dus allerlei spionnetjes op je apparaten waarmee je bezig bent. En dat is in strijd met de wet. Juist, dat zegt meneer Koonstam. En dan denk je, ja, wat bedoelt hij nou precies? Nou, dat gaan we even voor je uitleggen. Internet-expert Krijn Schuurman, goedenavond. Goedenavond. Tenminste, dat ga jij dan even doen. Um, vorig jaar heeft Google uh, de privacy policy gewijzigd. Zeg maar ja. de algemene voorwaarden. En jij zegt dat is nou precies wat er aan de hand is. Ze legden dat toen in een filmpje zelf uit. The new policy reflects our efforts to create one beautifully simple experience. It means that if you're signed in, we'll treat you as a single user across all of our products. Combining information you provided from one service with information from the others. So you have a better, more intuitive experience from the moment you sign in to the second you log out. Ja, ik vertaal het even. Door onze inspanningen, zegt Google, kunnen wij je nu één simpel product aanbieden. Dat wil zeggen dat wij je behandelen als één gebruiker voor al onze producten. Wij voegen dus de informatie van de ene dienst samen met die van de andere. Om jou de beste beleving te geven vanaf het moment dat je inlogt tot het moment dat je uitlogt. En Krijn, jij zegt van, ja, ik moest eigenlijk gelijk aan dit filmpje denken. Um, dat is eigenlijk de, de, de kern van het probleem. Ja, precies. Uh, daar zeggen ze eigenlijk precies wat ze willen doen en dat dat voor onze experience goed is. En het is natuurlijk in zekere zin ook wel zo. Uh, misschien even een concreet voorbeeld. Wat is dan het combineren van diensten en, mm -hmm. uh, en data? Uh, meestal van ons gebruiken een agenda, ook op je mobiele telefoon. En ook veel mensen gebruiken Google Maps bijvoorbeeld. Als jij in je agenda hebt staan uh, dat je bijvoorbeeld vanavond om tien uur nog ergens moet zijn uh, en er is file op weg daar naartoe... Dan kan Google, Google Nou heet dat. Die kan om een gegeven tegen jou zeggen. Nou, als je nog daar naartoe moet vanavond. Uh, en gezien die files. Moet je wel om tien voor negen uh, gaan rijden, bijvoorbeeld. Juist. Nou, dat is op zich een hele handige feature. Uh, want er wordt met je meegedacht. Nou, er zijn allerlei voorbeelden uh, denkbaar. Uh, maar dat kan natuurlijk alleen maar als ze weten dat jij die afspraak hebt. Ja. Uh, en dat weten ze omdat je hun product gebruikt. Ja, dus je gebruikt Google Calendar. Je gebruikt. Nou ja, he, dit kan inderdaad natuurlijk uh, YouTube, Google Music, van alles wat. Zij ja. combineren al die gegevens. Ik weet nog. Dat, ik weet even niet of het met jou was, maar dat we het hier in de uitzending erover hebben gehad. Van nou, dat is toch een uh, fantastische uitzending dat Google uh, uitvinding, dat Google je zo gaat helpen. Maar nu blijkt dus van, nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is wel in strijd met de Nederlandse privacywet. Ja, want dat is natuurlijk wel de nuancering. Het feit dat het allemaal heel handig is en heel goed werkt, het wil natuurlijk nog niet zeggen dat het juridisch ook goed is. Uh, en het probleem zit er wel vooral in, uh, waar geef je nou eigenlijk toestemming voor? Dus op het moment dat zij alles samenvoegen, maken ze het zich natuurlijk ook wel makkelijker... dan als je voor alles expliciet toestemming zou moeten geven. Ja. Maar goed, het is voor ons ook makkelijker, laten we dat niet vergeten. Veel van dit soort dingen vinden we ook makkelijk. Dus het is best moeilijk om aan te geven waar je nou precies tegen ageert. Uh, Koonstamp zegt bijvoorbeeld ook, er wordt een profiel van mij gemaakt zonder dat ik daar iets van weet dan denk ik, nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. We weten natuurlijk in 2013 wel dat heel veel dingen op internet gratis zijn... omdat we ons gedrag geïndexeerd wordt en op basis daarvan abstenties krijgen, ook in ja. je gmail. En dat je zoekt, ook daarvoor geldt... Ik wil nog niet zeggen dat het allemaal zomaar mag... maar dat we dat niet weten is, denk ik... Uh, ja, wel Dat... erg strikt uh, ja. geformuleerd. Ja. Maar nou heeft Nederland dit geconcludeerd. Er lopen In een, een, een aantal uh, andere Europese landen loopt ook dit onderzoek. Wij, wij zijn de eerste met deze conclusies. W wat gaat dit voor invloed hebben, denk je? Nou, ik, ik vind dat op zich goed. hè, Want ze zijn zo groot uh, dat ze zich denken heel veel te kunnen permitteren. Dat geldt eigenlijk voor al die grote internetgiganten. Mm -hmm. Die lopen een beetje op de grens van wat kan. Het is wel zo, Google heeft in een reactie ook gezegd... Uh, uh, dat ze elke mogelijkheid aangrijpen om met het uh, CBP uh, in gesprek te gaan. En dat ze dat ook zeker zullen doen. Nou, dat klinkt als uh, we liggen er nog niet echt wakker van en we komen graag op de koffie. Nee, ja. Dat ja. willen ze vast in België en Frankrijk ook wel komen doen. Ja, want de verwachting uh, dus, is natuurlijk dat die andere Europese landen... met ongeveer dezelfde conclusie zullen. Komen. Ja, en dat is natuurlijk wel goed. Het zou natuurlijk nog beter zijn als het niet per landje, om het even te zeggen, vergeleken Amerika bijvoorbeeld, maar dat je het Europees doet. Daar heeft Bits of Freedom en de Privacy waar komt ook toe opgeroepen, laten we nou Europese wetgeving aannemen, want dan wordt het wel iets lastiger voor Google. Um, en ik denk dat dat ook wel goed is. En je moet ook niet te cynisch in zijn, dat je denkt, het maakt niet uit. Want ze kunnen niet structureel lokale wetten overtreden. Ze zullen nu ja. van één boete of iets niet meteen schrikken. Maar je kan hem geen techniek dwang zonder te zeggen dat je permanent moet blijven betalen. Maar, en dan moeten ze echt wel wat gaan precies, bijstellen. Precies, maar denk jij dat uiteindelijk dat Google de, de, toch dingen gaat aanpassen? Uh, ja, dat denk ik wel. Want in Nederland hebben we ook de discussie gehad om de cookie-wetgeving voor het nu te ver. Maar dan zie je wel, als je dat aanneemt, dat wel alle sites die moeten iets doen. Je kan niet, uh, willen ze en weten, mm. ergens mee doorgaan. Uh, sowieso veranderen ze voortdurend hele kleine dingetjes. Dus dan kunnen ze iets net weer een beetje terugschroeven. Maar wat, zou, wat, zouden positieve... ze nu, uh, wat zouden ze nu concreet kunnen veranderen? Nou, waar het vooral in zit, het bezwaar, is dat wij er geen toestemming toe geven. Ja. Dus je kan niet meer tegengaan dat die profielen worden gemaakt. Bovendien willen wij ook graag dat deze diensten zo goed werken. Alleen wij zullen dan expliciet, als jij zegt... nou, ik vind het eigenlijk wel handig om die waarschuwing te krijgen... dan klik je op ja en heb je daarmee gezegd... je mag mijn agenda gebruiken om mijn routes uh, slimmer te plannen. Precies, dus je moet dus, expliciet toestemming geven... dat Google al die diensten met elkaar verbindt. Precies, en dat gaan ook heel veel mensen doen. Goed, we gaan het zien. In ieder geval is Nederland uh, de eerste om uh, Google op het matje te roepen. Krijn, dankjewel. Yo. En die houdt dan... Something ja. happens... Ja, nou, bijna afgelopen. Alhoewel, ik dacht dat we maar een paar minuutjes erbij zouden krijgen. Maar de vierde man, maar ik begrijp wel waarom dat is. De vierde man was de grensrechter en die is geblesseerd geraakt eerder in deze wedstrijd. En die uh, is dus uh, vervangen en dat duurt nog even. Dus we krijgen vijf minuten erbij. Het maakt helemaal niet uit hoor, want ik denk dat AZ gewoon met 1-0 gaat winnen. Goudelje de matchwinner. En dan blijft onder advocaat AZ nog steeds ongeslagen. Dat is knap. Romai, oftewel uh, Paul Haver. Hij is razend populair. Um ja, dan moet ik hem niet verslekken in de naam van de single. Uh, hoe zeg je het ook weer? Papa Ute, juist, zo zeg je. Papa Ute, dat is wereldwijd een hit, grote hit. De video schijnt op YouTube meer dan 80 miljoen keer bekeken te zijn. En zijn nieuwste single, formidabele... Rolof vindt hem stiekem beter. Die gaat dezelfde kant op. De vraag is, waarom is iedereen nou ineens helemaal gek... van deze half-Belgische, half, -Belgische, half rap rapper? Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, wij vroegen het aan een van zijn allergrootste fans... namelijk onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Formidable. Formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Kijk, ik hou altijd van muziek als de combinatie tussen de muziek en de teksten goed is. Ik hou niet van muziek als er flutteksten onderstaat. Maar ik hou ook niet van teksten die op slechte muziek gezet zijn. En Stromae is in staat om hele goede muziek te maken. Die zijn teksten enorm ondersteunen. En zijn teksten ondersteunen weer zijn muziek. De wisselwerking tussen die twee is fantastisch. En ik bewonder hem met name om zijn... Om zijn hele grote menselijkheid. Als je naar die teksten luistert, het raakt me iedere keer. Hij heeft een, een, een, een nummer over kanker geschreven. Nou, ik kan er bijna niet naar luisteren zonder een brok in mijn keel uh, te krijgen. Maar ook het nummer wat hij over uh, zijn vader, die hij mist of die hij niet gehad heeft, schrijft. Ongelooflijk, het raakt je zo diep. Dus, ik zal het even vertalen. Dan zegt die, uh... We weten allemaal hoe kinderen gemaakt worden, uh, maar niemand vertelt ons hoe papa's gemaakt worden. Vind je dat niet een mooi tekst? Vind je dat niet uh, iets wat je, waar je over gaat nadenken, dit soort teksten? Ik vind het echt uh, iets wat uh, me raakt. MUZIEK een van zijn andere bekende nummers. Uh, A La Rondance, daar gaan we dansen. Als je dan hoort wat hij zegt over liefde, over de combinatie van woorden die hij maakt. Over uh, wat de jeugd van tegenwoordig bezighoudt, wat hem bezighoudt. Uh, ja, dat, dat zet me echt aan het denken. Dat, dat, dat slaat een brug. Ik ben 52 tussen mijn generatie en die van mijn oudste kinderen, want daar hoort hij uh, toe. Uh, ook een nummer wat hij... Uh, uh, heeft gemaakt over identiteit. Waar hij allerlei verschillende identiteiten naast elkaar legt. En hij is, ja, hij is half Belgisch, half Rwandees. Hij heeft ook een gemengde identiteit. En een fantastische manier waarop hij aangeeft in een moderne samenleving. Hoe, hoe we allemaal op een of andere manier toch uh, duale of meervoudige identiteiten hebben. Dat we ons allemaal ergens mee moeten uh, willen identificeren. maar tegelijkertijd dat dat ook verschillende dingen kunnen zijn. Dat, daar zingt hij dan over. Ja, ik, vind het, ik vind het geweldig. Je formidable. Je Jongen heeft het ergens over. En wat ik ook zo mooi uh, aan hem vind, is dat uh, je moet maar eens kijken als je YouTube uh, zijn naam uh, intypt, uh, Stromae. Dan geeft hij ook allerlei clips met instructie. Uh, lessen. Lessen hoe je de muziek maakt, lessen hoe zijn muziek in elkaar zit, lessen hoe die aan zijn teksten komt. Hij heeft dus ook de enorme behoefte om uh, mensen mee te nemen in zijn muziek. Mensen een hand te reiken en ze naar hem toe te trekken. Uh, en in die zin doet hij mij ontzettend aan, uh, aan Jacques Brel uh, denken. Voor mij is hij de kleinzoon van Jacques Brel. Bien sûr, il y a Il de muziek de Toen ik studeerde heb ik zelfs nog een keer een scriptie over hem geschreven, maar die had ook de behoefte om mensen te raken, mee te nemen, maar ook om heel duidelijk te zijn. Hij is een van de uh, Franse chansonniers met de meest heldere en duidelijke teksten, en zelfs in sommige liedteksten gaat hij de liedtekst uitleggen. Uh, Daarmee wil ik zeggen dat, zegt hij dan bijvoorbeeld in de liedtekst. En dat, dat, eigenlijk zie je bij Stromae ook de behoefte om altijd heel duidelijk te zijn, om mensen mee te nemen. Hij zoekt zo nadrukkelijk contact met zijn publiek, met zijn luisteraars. Hij wil zo graag een dialoog als het ware met zijn luisteraars en dat, dat, dat zag ik bij Brel ook altijd. En Fysiek lijkt hij er ook op een uh, lange, dunne slungel... die met ontzettend veel expressie zijn muziek brengt. Hè? Ook als Stromae bijvoorbeeld ervoor kiest om totaal geen expressie te hebben... spreekt zijn lijf en zijn gezicht boekdelen. Dus dat is ook een keuze die hij dan doet. Dan maakt hij een heel uh, stijf gezicht, met name bij uh, Papa Oethe. Dat hoort bij zijn act bij Papa Oethe. En dan... Wordt die, ...maakt hij zo'n stijf gezicht met een grote stijve glimlach... ...dat dat je nog meer raakt, dat je dat nog meer aan het denken zet... ...van ja, wat, wat probeert hij mij nou te zeggen? Uh, is dat een vorm van afstandelijkheid? Wil hij laten zien dat voor hem zijn vader alleen maar een beeld is... ...zonder dat daar een mens in zit? Ik bedoel, dat soort dingen, daar ga ik dan allemaal aan denken... ...en dat doet die jongen met een paar kleine dingen. Ik vind dat, dat is echt grote kunst hoor, vind ik. In het Frans heb je een soort straattaal, dat noemen ze Verlan. Dan draaien ze woorden om. Um, dus hij heeft het woord maestro, wat meester betekent... dat heeft hij omgedraaid en stromae van gemaakt. He, dat is, dat is uh, in, het Frans, in, de, in de Franse straattaal gebeurt dat wel vaker. Dat doen ze ook met scheldwoorden of met andere uh, woorden. Als iets uh, bijvoorbeeld rot is, dan is dat in de normale taal... is dat uh, pouri. En een politieman die, die corrupt is, die is dan poerie... Uh, maar dat noemen ze in het Franse straat dan, dan Ripou. En als je dus tegen een, politie, of een politieman zegt dat hij Ripou is... Uh, dat is dan Lanver. dus het omdraaien van lettergrepen voor pourri voor Rot. Maar dat komt dus van Maestro. Maar dat komt omdat hij in zijn jongere jaren een duo vormde met, met een andere rapper. En daar zat ook het woord Maestro in, op Maestro of zoiets. En heeft hij dan, later heeft hij daar heeft hij dan later van, van gemaakt uh, Stromae... Papa Oethe uh, is uh, mijn favoriete nummer. Uh, en, en dat is ook wel heel persoonlijk. Uh, dat heeft te maken dat ik uh, zelf uh, vroeger uh, door de echtscheiding van mijn ouders uh, mijn vader uh, moest missen. En hem toen ook heel erg miste. En dat ik ook zelf altijd als vader heel erg bang ben dat ik door mijn werk uh, te weinig bij mijn kinderen ben. En dat zij mij ook moeten missen. Dus dat nummer dat snijdt me echt uh, dwars door mijn ziel. papa...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 Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre sera tous papa et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables Serons-nous détestables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 Ik wil nog meer dan 1000 keer mijn doeken, Goethe, Papa, Goethe, Goethe. Papa, Goethe, Stroomaai. Je hoorde dus een allergrootste fans, fan in Nederland, namelijk minister Timmermans. En daarna komt, denk ik wel, Andy Houtkamp. Hoor, Andy? Nou, mijn dochter die zit binnenkort uh, bij het concert en die is een enorme fan van hem. Het was een heel erg leuk stuk dat we natuurlijk niet wilden onderbreken voor <lacht> de eindstand van 2-0. Want Gudmundsson heeft nog uh, gescoord in de slotseconde van deze wedstrijd tussen AZ en Maccabi Haifa. En dus uh, is AZ door. Na de winter mogen zij blijven voetballen in Europa. En dat is knap van Dick advocaat en zijn mannen. AZ wint met 2-0 door doelpunten van Goedelje en Gudmundsson van Maccabi Haifa. En, en die gaat lekker naar zijn dochter toe. Mick van Wely, de man die meer van criminaliteit weet dan Wiebi Schoujari van Mickey Mouse. Hij is er. En Maarten Vermeulen is er ook. Zij is van de correspondent en vertelt naar Negen over haar inspectie van de Europese buitengrenzen. Mick, met jou hebben we het over Danny K. Ja. Dat is de nieuwe koning van de onderwereld. Maar mensen kennen hem nog niet echt, hè? Dat is een beetje schuw. We gaan het hebben over Dannys die iedereen kent. Ik omschrijf ze en jullie roepen het als je het weet. Een voetballende Danny die heel slecht ziet. Blind. Danny Blind. <lacht> een Danny die iedereen de colleren toewenst. Uh. Danny, de vrouw, de vrouw van Danny de Munk. Nou, Danny de Munk zelf zou ik ja, zeggen, ja. ja en, een Duitse Danny, die heet Jenny, hè? Een Duitse Danny, die hoeba hoeba hoeba. Dat ging verrassend <laughs> snel. En Danny die met Guillermo een toppertje duo vormt. Ja, oh, Danny, ja, Danny. Tropical Danny. Ja, ja. Ja. En Danny die hier vaak vertelt over internet. Ik ga gewoon door Danny Mekic. <laughs> en een 1,45 meter de, de, de grote Danny... die onder andere de Penguin speelde in een Batman-film. Danny de Vries? Ja, nee, die, die donkere... Uh, Niet alle de Vriezen zijn klein. Het is Danny de Vito. <laughs> Danny de Vito. Oh, ja. Ja. Sorry. Het NR is je nou met Renate Evers. Yeah. <hazien> Ik heb net mijn vierde chemo achter de rug van de zes chemo's die ik uh, krijg. Borstkanker. 1 op de acht vrouwen krijgt het. Het komt omdat ze een cadeautje heeft gekregen van mij.